3 uur. NPO Radio 1 met Henry Schut en Hugo Borst. En Sparta Ajax en ook Nak tegen Roda. Bij beide wedstrijden is het nog 0-0. Katrien Straatman, het journaal. Na weken van gevechten is de Syrisch-Koerdische enclave Afrin nu helemaal in handen van Turkse militairen en de meevechtende Syrische rebellen. Ze zeggen dat ze het centrum van de stad Afrin onder controle hebben, en dat alle Koerdische IPG-strijders zijn verdwenen. Vanuit Syrisch-Koerdisch hoek wordt ontkend dat de enclave volledig is veroverd. In Engeland zijn 13 mensen gewond geraakt toen een man met zijn auto een feesttent binnenreed. De man van 21 was kort daarvoor de tent uitgezet. Hij is gearresteerd op beschuldiging van poging tot moord.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 We gaan eventjes naar uh, Alman. Naar inderdaad. Er is, een, er is gescoord bij uh, Ajax, zou Bij Sparta-Ajax is het 1-0 geworden voor de thuisploeg. Het is een meer dan terechte bekroning op een uitstekend eerste halfuur van Sparta. En uh, Michiel Kramer is de man die de hoekschop van aha die wat ongelukkig wordt doorgekocht voor Ajax. Binnenkomt van heel dichtbij Sparta beter in het eerste halfuur... en komt dus ook terecht op voorsprong door Michiel Kramer. 1-0 voor Sparta. Gaan we nog even door met een schaatsbericht... want in Minsk is opnieuw het podium voor de 500 meter van de mannen... bij de wereldbekerfinale schaatsen helemaal oranje. Dit keer noteren Jan Smekens de snelste tijd op het ijs in Minsk. Gisteren werd hij nog...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 Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op alternate.nl. Tijdelijk geen installatiekosten bij een beveiligingssysteem. Kijk op veenstra.com. 10% korting op diverse witgoedmodellen van Whirlpool, nu bij alternate.nl. Saskia's reden om klant te worden bij Hofhoorneman Bankiers. De lage rente.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 komt terug beste luisteraars, sensatie op het kasteel armaan afseroo. Ja, het is alweer 1-1. Die voorsprong voor Sparta heeft een minuut geduurd, want Huntelaar heeft beide ploegen weer op gelijke stand gebracht. Goeie paas van Schoen op Neres, Neres gaf de voorzet, Huntelaar kroop voor Fischer en tikte de bal simpel binnen. Na de openingsgoal van Kramer is het dus 1-1 geworden. De Huntelaar nu krijgt Sparta een vrije trap. Die wil ik wel even afwachten. Aha, trapt hem vanaf de linkerkant. Bal komt voor de goal. Is lang onderweg. Valt hij goed voor Kramer? Nee, hij valt voor Onana. Blijft hij 1-1 in de 35 ste minuut. Nak Aha, en die houdt kom. Ja, je hebt hem door. Het ah, duurde. duurde even hoor, maar we hebben hem. Maar goed, 0-0 inderdaad, maar wel een heerlijke wedstrijd. En wat speelt Nak goed onder Ropenders? Want die is voor de oe, vrije trap voor NAC nu op een hele mooie plek. Uh, Ropenders is de even interim, omdat uh, Stijn Even drie wedstrijden geschorst is. Maar als ze zo blijven voetballen, het staat 0-0. Dat is een klein wonder. Nu een hele mooie plek voor een vrije trap voor NAC. Maar het staat dus 0-0 bij Nak Roda. Sparta-Ajax Armand. Ja, wat een uh, boeiende wedstrijd. Want het is wel, in de 35e minuut is het 1-1. Die goal van Huntelaar was ook eigenlijk voor het eerst dat Ajax iets deed. Ten opzichte van het doel van Hoed. Want daarvoor heb ik ze eigenlijk niet gezien. Het is alsof Ajax er geen zin in heeft. Vanmiddag op het kasteel. Het ziet er allemaal niet echt flitsend uit. Allemaal wat het open gaat. En Sparta... Doet wel alles wat het kan om te winnen van Ajax. Kreeg al een flink aantal kansen. En scoorde dus ook uit een hoekschop van Ahanach. Die schitterend werd verlengd. Met het hoofd door Scheun. Hij zal het ongetwijfeld niet zo bedoeld hebben. Weber stond te slapen. Waardoor Kramer bij de tweede paal van heel dichtbij kon binnenkoppen. Stond, <lacht> Weber stond helemaal aan de verkeerde kant. En dat was de 1-0 voor Sparta. Maar gelijk daarna dus de gelijkmaker. De elfde goal van het seizoen van Klaas-Jan Huntelaar. Die de voorzet van Neres vanaf de rechterkant kon binnenlopen. Fischer was te laat dat was de 1-1 en nu Ajax met Weber die de bal even terugspeelt Richting de licht. De licht naar Huntelaar. Kramer die na de goal, overigens heel snel naar het uitvak. vol Ajax-Siedel liep. en begon te salueren. er dus daar zal wat geroepen zijn. Volgens mij niet al te ernstig. wat ik ervan gehoord heb. Maar goed, misschien heb ik wat niet gehoord. Hij heeft Kramer vooral... ook niet veel nodig, toch? Nee, nee. Die is vrij snel op uh, die lange tenen getrapt. Het ging volgens mij vooral om zijn verleden bij Feyenoord. En dat doen uh, supporters van Ajax nogal vaak. Maar goed, hij wil er even zijn gelijk halen, blijkbaar. Maar hij doet het goed bij Sparta. Dat moet ik hem nageven. Het is zijn tweede goal uh, alweer bij uh, Sparta. En hij is heel erg bezig. en hij is echt een stoorzender voor veel verdedigers van veel ploegen. Dus is hij echt een goede spits voor deze ploeg. Bij Feyenoord kwam hij er dus niet aan. Maar voor Sparta ja, is hij geweldig. En dat laat hij nu een paar weken achter elkaar zien. Want met hem in het elftal is het echt wel iets beter gegaan. Met Sparta, veel beter zelfs. Cachera loopt inmiddels warm bij Ajax. zou er dan wat met Huntelaar zijn. Ajax neemt de vrije trapbal. Gaat richting Huntelaar. Gespeeld door Christensen. Maar wordt weggehaald op tijd door Chabot. Christensen heeft geel gekregen. De licht kreeg al geel Chabot ook. Hichter heeft het bij Vlaag erg lastig om het allemaal in goede banen te leiden. Veel spelers met onderlinge. Irritaties en daar moet Higelen mee om zien te gaan. Dat lukt niet altijd even goed. Nu, Ajax met uh, Weber niet in de allergelukkigste fase van zijn loopbaan. Dus vandaag die fout tegen Vitesse die nog veel grotere. Fout. Enorme blunder was dat die een tegengoal inluidde. Maar uh, Weber is nog wel gewoon De centrale verdediger daar ook een beetje noodgedwongen door uh, blessures Natuurlijk. Maar Ajax heeft wel Veldman op de bank zitten. En Veldman is van huis uit ook een centrale verdediger. Trainers willen alleen heel graag een rechtspoot en een linksboot. centraal achterin. En dat is wat Weber voor heeft op uh, Joel Veldman die net als vorige week op de bank zit. Ik zit nog eens te kijken naar wat Weber daar doet bij die goal van Kraam. Niks. Hij lijkt, niet, hij lijkt niet door te hebben dat er wat gebeurt. Hij blijft gewoon staan. Ziet dat die bal verlengd wordt. En denkt oh die zit erin. Nou dan moet ik de andere kant oplopen. Ja. Dat moet je niet doen als centrale verdediger. Nu gaat er weer een bal naar voren bij Sparta. Naar Verhaar. Maar Fico is eerder bij de bal. En komt hem terug naar Onana. Maar Andy, jij hebt een doelpunt in Breda. Kijk vanavond op tv naar de goal van Roda JC. Wat een geweldige goal zeg. De goal wordt gemaakt door Donis Afdij. Het is volkomen tegen de verhouding in. Maar de paas en het afmaken. De paas is van Shaheen. En in één keer zeg maar in de lucht doodgelegd op zijn rechtervoet door Afdijjai. En dan uit de draai. Echt een kansloze keeper Bertrams. Maar wat een goal zeg. Echt een beauty. In de lucht. Eén oh, oh, Ik zie hem nog terug. Wat is dat genieten zeg. Als je zo'n doelpunt kunt maken. In de lucht. Eigenlijk stilleggen op je rechter. En dan in de draai hem inschieten. Een geweldige goal van Rode JC. 1-0 voor Roda tegen NAC. Volkomen tegen alle verhoudingen in. Want die vrije trap waar ik uh, jullie mee verliet in de vorige flits. Dat was een geweldige vrije trap van uh, Angelino. En die uh, leek erin te gaan. Maar toen uh, was daar ook nog Jurrius die even liet zien dat hij een uh, uitstekende keeper is. Want hij hield op uh, onnavolgbare wijze de bal uit het doel. En dus het toen 0-0. Maar nu staat Roda met 1-0 voor door die schitterende goal de Aftichai. Arman. Ja, slecht nieuws voor Sparta. Die voorsprong voor Roda Kramer is er weer eens door. En dan wordt de bal gespeeld, zegt Hichler, door Schöne. Kramer protesteert ook niet. Dus ik denk dat de scheidsrechter dat goed gezien heeft. Maar met een overwinning zou Roda dan op 20 punten komen. En dat is dan... Uh weer maar één puntje achter Sparta. Dat natuurlijk ook nu aan het voetbal is. Maar dan kruipt het wel naar elkaar toe onderin. Ook slecht nieuws zou, voor Gert-Jan Verbeek. Nog zo, al, ja. Dan zou Twente inderdaad laatste staan. En uh, ja, de, de, de marges die blijven wel overbrugbaar. Het is voor niemand nog echt uitzichtloos. Het gaat echt om punten. En niet om uh, hele gaten van punten. Om het maar zo te ontschrijven. Dus het kan nogal alle kant op eigenlijk. Ajax nu met Neres. Dat is een hele risicovolle tackle. Die al daar Probeert in zijn eigen 16 meter gebied, maar het loopt goed af. Dan wordt de bal weggehaald door Chabot. Naar vorige trap naar Kramer. Hij niet. De licht wel. Via Christensen gaat de bal dan weer naar voren bij Ajax. Het is een leuke eerste helft. Komt met name door Sparta, dat echt goed aan het voetbal is. In het eerste half uur nu voor haar, met wat ruimte voor zich aan de rechterkant. Voor de toegepast door Hichler. Na een overtreding op Kramer. Voor haar verspilt de bal. Maar dan is het voordeel. Vindt Hichler ook al uitgewerkt. Neemt Ajax over. Vijf minuten voor rust. Aanval waar muziek in zit nu. Via Zieg. Wacht hij lang. Wacht hij te lang. Nee, hij geeft de bal toch vrij snel. Op Kluivert, maar dat kan verdedigd worden door Holst. Kluivert toch nog aan de linkerkant van het veld komt hij nog een kans uit voor Ajax. Nou, Kluivert speelt het wel even terug. En dan is het tempo wel uit deze avond. Vijf minuten nog tot het eind van de eerste helft in Rotterdam. Sparta-Ajax is 1-1. Nak, Roda, Andy. Het is los. 0-1, ja. Hele leuke wedstrijd tot nu toe. Prachtige goal. En uh, die goal van uh, Afdi Jai is een eerste voor voor Roda in de competitie. Heeft er ook alleen in de beker gemaakt. Maar nu probeert Nak wat terug te doen. Ella Luce, jaardige bal, maar die bal is, uh, uh, wordt gevangen uh, door de keeper, door Hidde Juryus. We zitten in de slotfase nog uh, iets minder dan twee minuten. Amper blessures gezien, dus uh, zal er niet veel tijd worden bijgetrokken door Ed Jansen. bezit voor de keeper van Roda. Ja, die heeft nu natuurlijk alle tijd. Want uh, 1-0 voor, dat is toch uh, heel prettig. En dan zou, uh, als je kijkt ook in de uitwedstrijd voor Nak, die verloren ze met 1-0. Dat was in de 93ste minuut. Een, een doelpunt van Ouassar. Dan zouden ze zomaar zes punten pakken tegen NAC. Dat is toch niet helemaal de bedoeling, vinden ze hier in Breda. Balbezit voor, Pablo, uh, voor uh, Manu Garcia. Aan de rechterkant van het veld wordt in de diepte Ambroze gezocht... maar de bal gaat over de zijlijn. En dan hebben we dus 44 minuten gespeeld. En staat het bij NAC Roda 0-1. Arjman, hier leek het 1-2 te worden door een intikketje van Weber. Nadat een kopbal van Huntelaar door hoed nog kon worden gepareerd. Maar Weber stond net buiten spel. Ja, het is amper te zien. Maar de grensrechter, dat moet ik erbij zeggen, staat er een stuk beter voor dan ik. En die heeft het dan denk ik net iets beter gezien. En die vlagte. Heel snel. En die wist het zeker. Buitenspel. Dus gaat die goal niet door voor de tweede keer dat een doelpunt wordt geannuleerd In deze eerste helft. Want voor haar scoorde eerder. Voor Sparta ging ook niet door. Nu kluivert nog een keertje in de extra minuut van de eerste helft. 45 minuten zit erop. Huntelaar krijgt de bal voor zijn tweede. Nee, wacht te lang. Huntelaar wordt even vastgehouden ook. Maar heeft de bal nog wel goed vast weten te houden. En kan er alleen niet echt meer schieten. Is dan ook heel boos op zichzelf. Zit niet echt lekker in zijn vel. klaas en Huntelaar heeft dus wel een goal gemaakt. Dat was de gelijkmaker. Nou, goede voorzet van Neeres. Maar verder heb je toch het gevoel dat het allemaal ietsje minder aan het worden is... bij Klaas-Jan Huntelaar, zeg ik heel voorzichtig. En dat gevoel heb ik al een tijdje. Maar hij zelf vrees ik ook. Want ja, hij zou toch normaal gesproken al een stuk meer goals moeten staan. als dus je kijkt naar alle kansen die hij heeft gekregen in dit seizoen al. Maar hij doet het vooral nog dus met elf. Dat zijn er nog steeds in hoop. Wel topscorer is hij daarmee. Van Ajax weer... Voor de wedstrijd begonnen hadden drie spelers, tien goals. Nu staat hun na op elf. Sparta mag nog één keertje in de laatste seconde. Nelom aan de linkerkant van het veld. Drie mensen rond de penalty als de voorzet goed is van Nelom. Maar ja, het is Nelom en die voorzet is niet goed. Het is een bal die uh, naar Ziyech wordt gespeeld. Helemaal aan de andere kant van het veld. Ziyech die uh, verspeelt de bal, lijkt het aan voor haar. Maar dan uh, zegt Richter, het hoeft allemaal niet meer. Ik fluit voor het eind van de eerste. Dat was een leuke eerste helft. En met name complimenten voor de wijze op Sparta hier voor de dag komt. Want echt, gewoon goed... Naar de mogelijkheden spelen, strijdend, vechtend voor elke meter. En daarmee kan je het Ajax echt wel lastig maken. Zeker als Ajax een beetje met een kater is wakker geworden en er niet zo veel zin in heeft op deze zondagmiddag. 1-1, dat is de ruststand hier in Rotterdam. Ook rust bij NAC tegen Rolier C. 0-1. Het gaatseizoen is dan wel bijna afgelopen. Er is één man die we nog heel graag willen spreken... en dat is de meest besproken man in schaatsland van afgelopen week. Coach Rutger Thijssen. Het was een moeilijke week voor hem. Hij is de coach van onder andere Antoinette de Jong en Irene Wust En hij kreeg er in de publieke opinie deze week flink van langs... omdat hij tegen Irene Wust gezegd zou hebben... dat zij te oud is voor contractverlenging... bij zijn en haar ploeg Just Lease. En kort daarna, de dag later al, werd bekend... dat die sponsor helemaal niet meer verder gaat met die schaatsploeg. En dat leek zeer. Uh, te komen door de druk van de publieke opinie... en ook de negatieve publiciteit die er was ontstaan... nadat Wust had verklaard dus dat zij te oud uh, zou zijn. We hebben veel hoofdrolspelers al gehoord. Maar hoe kijkt Thijssen zelf terug op die week? Nou, ja, hoe kijk ik erop terug? Met gemengde gevoelens natuurlijk. Maar ik heb mezelf voorgenomen om er eigenlijk niet meer, uh, niet meer over te communiceren. Dus dat wil ik eigenlijk ook niet doen. Is dat een gevoel van, ja, had ik het maar anders gedaan... Nou, dat is altijd achteraf. En dat is altijd achteraf. Is, uh, dat zeggen ze ook de koe in de kont kijken. Dus dat, uh, dat heeft ook helemaal geen zin om daar nu over na te denken. Over hoe dingen gelopen zijn. En uh, ja, ik wil er gewoon niet, uh, niet heel veel meer over kwijt. Antoinette de Jong zei gisteren in een interview na drie kilometer dat er op een volwassene manier mee om had moeten gaan door sommige mensen. Deel jij die mening? Dat is haar mening. En, uh, en ik, vind het, ik vind het moedig en, uh, en stoer van dat ze die, uh, die neer heeft gelegd. En ja, of ik hem deel of niet, dat maakt in dat, in dat verhaal niet zo heel veel uit. Je wil niet, uh, nou ja, niet nog meer olie op het vuur gooien? Ja, ik wil er gewoon niet meer op reageren en dat, en dat doe ik dus ook niet. Wat heeft het nou uh, voor consequenties gehad? Nou, de consequentie die het heeft gehad, en dat is het laatste wat ik er denk over zeg dan, want je, ik geef eigenlijk aan dat ik het niet over wil hebben, maar je blijft doorvragen, uh, ja, is dat er alleen maar verliezers zijn in dit verhaal. Want um, ja, alles ligt toch in het verlengde van elkaar, want iedereen kijkt in dit weekend natuurlijk ook vooruit. Er komt de zomer aan, jij gaat ook even op vakantie neem ik aan, maar er komt dan daarna gewoon weer een nieuw schaatsseizoen aan. Hoe zie jij dat voor jou? Oh, ik, heb, ik heb geen idee, zowel voor mij persoonlijk niet als voor mijn, uh, als, als voor mijn rijders niet. En het, het ligt voor iedereen open en wat dat betreft is het niet heel veel anders dan als, uh, als vier, vijf weken geleden. Toen lag het ook open. En was het ook allemaal uh, onbekend wat iedereen ging doen. En dat is nu nog steeds zo. Dus uh, ja, waar ik vanuit ga is dat iedereen een, uh, een mooi plekje ergens vindt. En dat, ze, dat iedereen gewoon zijn en haar carrière gewoon voort kan zetten zoals ze dat willen. Heb jij contacten? Lopen er, lopen er dingen? Heb jij zicht op een mooi plekje voor volgend jaar? Nog niks uh, waar, waarvan ik denk van wauw, dat ga ik nu meteen doen. Ik wil eerst gewoon even, even dit, dit allemaal afsluiten. Dit, uh, de afgelopen drie jaren waren geweldig. Heel mooi, met hele mooie hoogtepunten. Uh, ook door de drie jaren heen links en rechts af en toe een, een mindere periode. En die wil ik eerst eventjes lekker laten bezinken. Lekker naar huis, naar mijn gezin en daarvan genieten. En dan zie ik daarna wel verder. Wil jij graag verder met Antoinette de Jong? Als ik dat gisteren een beetje bekeek, denk ik van nou... Ja, ja, waarom niet? Als zij met mij door wil, dan zou ik ook met haar door willen. Maar dat is nu niet uh, aan de orde van de dag. Het, het is, alles ligt open. En, uh, en nogmaals ik hoop ook dat Antoinette een mooie plek vindt. Ik hoop dat Irene een mooie plek vindt. En dat, en dat iedereen kan doen wat hij en, uh, hij en zij het liefste willen. En dat is gewoon trainen en hard schaatsen. Dat was uh, schaatscoach Rutger Thijssen op naar hun nieuw seizoen. En dan horen we wel weer uh, wat daar gaat gebeuren. De motoren. Vandaag niet alleen de crossers in actie... maar ook die op de weg. Straks is de eerste MotoGP van het seizoen. En nu Moto2 met Bo Bensnijder. Hans van Lozenhoort. Ja, Bobensnijder, hij is bezig aan zijn opwarmronde... zoals ook 31 collega's in die Moto2-klasse. De Nederlander Snijder, 19 jaar jong... heeft een aantal seizoenen Moto3 gereden... en heeft nu de overstap gemaakt naar de middenklasse... in het wereldkampioenschap wegrace. En ja, dat zijn toch 600cc viercilinder motoren... die passen ook wat meer bij zijn lange postuur. Kijken we eerst nog even naar, heel snel naar de... Uitslag in de Moto3-klasse. Vanochtend uh, verreden. Gorgen Martin won die wedstrijd voor Aron Canet. Twee Spanjaarden dus. En uh, Lorenzo de la Porta, de Italiaan, werd daarin derde. Op dit moment alle coureurs in de Moto2 op hun plaats. Daar staat Bo Bensneider in twintigste positie. 1,2 seconden moest hij toegeven op de pole van Alex Marquez... Jongere broer van wereldkampioen Marc Marquez in de MotoGP-klasse. We pakken even de start mee om te kijken of Bo goed wegkomt. Met zijn Tektron-machine. Daar zijn ze weg. Het Moto2-seizoen is begonnen. Het 2 seizoen van 2018. Een start weliswaar nog in de woestijn bij heldere omstandigheden. Terwijl we daar een van de rijders, een van de KTM-coureurs naar buiten zien gaan. Het is Miguel Oliveira, de Portugees. Winnaar van de laatste drie Grand Prix vorig jaar. Bo Bensnijder zit in de melee. Achter zijn teamgenoot Remy Gardner. Zoon van oud-wereldkampioen Wayne Gardner, de Australiër. En het is Lorenzo Baldassari op de tweede plaats. Francesco Bagnaia aan de leiding. En... In ieder geval Bo Bensnijder, hij is goed weg in de Motor 2 race Womack en Womack met teardrops. AZ heeft met 3-2 gewonnen van FC Groningen. De winnende goal van Jaan Baks. die viel pas in blessuretijd. Maar eigenlijk had AZ het niet meer zo spannend mogen maken. Het stond door doelpunten van Svensson en Til namelijk met 2-0 voor. Van Weert deed wat terug en Doan maakte vanuit het niet de 2-2. Die zag ook Guus Til van AZ niet aankomen. Ja, vond ik ook. Hij schoot hem ook echt goed binnen. Het was een beetje uit het niets, want ik had niet het gevoel... zoals bij Excelsior, dat, dat we echt een beetje onder druk kwamen te staan. Dat zei ik nog tegen die gozer naast me op de bank, maar uh, dat had ik misschien niet moeten doen. <laughs> Dan roep je de onheil over jezelf af. Ja, ja, dat was niet zo slim. Ik dacht het ook al toen ik het zei, maar... Uh. Hoe kan het dat die wedstrijd nog spannend wordt eigenlijk? Want dat, dat, dat, dat gevoel had toch niemand nadat jij die 2-0 maakte? Uh, die eerste goal onoplettendheid een beetje. Een beetje, uh, ja... Gemakzucht. En die tweede goal, ja, die schiet gewoon goed binnen. Ik, ik, eh, iedereen let op jou, hè? Nadat je geselecteerd bent voor het Nederlands elftal in zo'n week. Eh, in zo'n wedstrijd ook. Is dat nou iets, iets uh, wat je... Je bent geen jongen die gebukt gaat onder druk. Maar wat je zelf ook voelt van... Ja, iedereen zal vandaag extra op Guus stilletten. Ja, ik voel dat wel. Ik voel dat wel. Ik vind het ook wel... Ik denk dat ik... Als dat niet zo is, dan voetbal ik wel vrijer. Dus uh, ik heb er wel ietsjes... Nou, ik kan het niet echt noemen, maar ja, het is gewoon zo. Je staat gewoon meer onder druk. En uh, dat voel je wel. Ja, verras je daarmee jezelf, je eigen gevoel? Want dat is natuurlijk voor jou ook voor het eerst... dat je geconfronteerd wordt met zo'n situatie. Dat je denkt van, hé, hey, dat is gek dat, zoiets, uh, dat, dat ik zoiets ook echt voel. Uh, ja. ja, het is mens eigen lijkt mij, toch? Ik denk dat iedereen het zal hebben. Dus uh, ik vind het niet gek, maar het is wel... Uh, apart, Want je hebt het niet vaker meegemaakt. Want je wordt nu wel gezien als die jongen die bij Oranje zit. En niet meer als een de Eurig zeg maar. Dus dat is wel anders. Ja, je zou bijna zeggen, nu begint het echte leven. Ja, <laughs> ja. goh, ik klinkt al zo oud. Tjonge, jongen. Want uh, je maakte 2-0. Ik zei tot op dat moment, ja, hij is redelijk onzichtbaar geweest vanmiddag. Uh, ik bedoel, je hebt natuurlijk altijd wel je loopacties. Maar uh, klopt dat gevoel van mij, of niet? Ja, dat klopt wel, ja. Ja, kan. Hoe, hoe kan dat dan? Heeft het ook met een tactische situatie te maken? Of is dat puur uh, datgene waar we het net over hadden? Nee, dat had niet te maken met extra druk of zo. Hè. Het had meer te maken met dat we sowieso de voorhoede spelers een beetje moeilijk vonden. Misschien ook door de wind. Uh, uh, ja, de laatste keuze was vaak niet goed. En meestal ben ik wel degene die daar uh, in aanmerking voor komt. Voor de laatste keuze. En als die steeds niet goed is, dan ja, krijg je niet veel ballen. Eh, nou, nu de dag, de dag van morgen komt eraan. Hoe, hoe denk je dat dat zal, zal worden als je, als, je wekker, als je wekker gaat? Wat, wat voor gevoel? Eh, kriebels in je buik? Of is dat eh, bij jou, denk je, niet zo? Uh, mooi, denk ik. Net wakker. Dus uh, nee, maar uh, ja, zin in. Ja, zin in ook om international te worden. Want als je bij de selectie van Oranje zit... dan ben je nog niet automatisch ook international. Moet je ook spelen. Wat vind jij ervan? Guus stil bij Oranje? hartstikke leuk. En ook goed dat hij uh, kennis maakt met het hogere niveau dat... Uh, ja, waarvan ik verwacht dat het wordt uh, getoond in de trainingen. Want dat is natuurlijk zo. Je meet straks niet alleen je krachten bij een eventuele basisplaats tegen Engeland. Maar uh, op de trainingen moet je ook uh, je zien te handhaven. Ja. ja, ik luister graag naar deze jongen. Vorige week was hij al heel kritisch op zichzelf. Ook vandaag zei hij gewoon dat hij niet goed heeft gespeeld. Ja, dat kom je weinig tegen. Voetballers met zelfkritiek. Deze jongen die... Uh, heeft er bijna te veel van. Uh, laat hij zichzelf vooral niet afbreken. Ja, want dat maar... kan je ook tegen je gaan werken, toch? Als je altijd te eerlijk bent. Uh, uh, ja, maar hij is zo puur. Ik, uh, ik, ik mag daar graag naar luisteren. Uh, en die andere uh, internationals van, van AZ, Weghorst. En Bizot. Ja, dat, dat geldt eigenlijk hetzelfde. Het zijn nieuwkomers. En uh, hoe ver zijn ze nou eigenlijk? Nou, dat zal wel uh, weldra blijken. Want Ronald Koeman heeft natuurlijk in uh, twee, drie trainingen... Uh, Gezien of ze rijp zijn, of ze al rijp zijn. Voor Wat het denk je? Ik bedoel, bij Guus, stil heb ik het idee. Nou ja, dat, dat die komt ook snel. Dus er zit nog een hoop meer in. Bij Weghorst, misschien is dit het wel, toch? Nou, ik, ik, ik zat gisteren aan, aan een tafel waar Kenneth Pires ook zat. Die zei ook van Weghorst: vond hij. Mm, niet oranje rijp, en dat is toch wel iemand met een, met een goede mening. Uh, zelf uh, twijfel ik een beetje. Het, het zal erom hangen. Kijk, je moet ook straks kiezen tussen of dost of weghorst. Ja. Maar kijk, deze selectieperiode moet je gewoon zien... Ronald Koeman verkent. En hij ziet wie er nu in vorm zijn. Geeft ze een kans bij Oranje. En ja, reken maar dat als ze vet door de mand vallen... dan worden ze zo weer afgevoerd. Want ja. het leven is hard als internationaal. Ze hebben wel, dat geldt misschien wel voor heel AZ... een bepaalde likability. Ik weet niet of dat heel erg van belang is uiteindelijk... of je geselecteerd wordt of opgesteld. Maar het hangt er wel heel erg aan. Wat, wat, bij bij Weghorst en bij deel dat je het schunt... En dat je ook weet dat ze er echt alles uithalen. Dat ze het echt, echt heel graag willen ook. Ja, maar wat ze ook aankleeft is dat ze nooit de topwedstrijd winnen. Ja. Nou, dus, dat gaan we dan nu misschien dus zien. Dus het is heel interessant om spelers van AZ bij Oranje te krijgen. Want daar wordt alleen maar topvoetbal gespeeld. En daar moeten ze het laten zien. Daar kunnen ze zich niet, uh, eventjes, daar kunnen ze niet over NAC, Sparta of Rode RC heen walsen. Nee, daar moeten ze echt zich meten uh, met uh, ja niveau Ajax, PSV en Feyenoord. En daar hebben ze als AZ-speler... Altijd moeite mee. Ja. Het is half vier geweest. NPO Radio 1. In Moskou lijkt de opkomst bij de Russische presidentsverkiezingen... dit jaar iets hoger te zijn dan de vorige keer. Rond half twee vanmiddag was ongeveer 40 procent... van de Moscovieten naar de stembus gegaan. Bij de verkiezingen in 2012 lag het opkomstpercentage... rond die tijd ongeveer 6 procent lager. Om zeven uur vanavond, Nederlandse tijd, sluiten de stembussen. de winnaar is president Poetin. Turkse troepen hebben samen met Syrische strijders de Koerdische stad Afrin in Syrië helemaal veroverd op de Koerden. Er wapperen in de stad Turkse en Syrische vlaggen. De Koerdische rpg strijders zouden allemaal de stad hebben verlaten. Onderzoekers van de OPCW komen morgen naar Engeland in verband met de aanslag met gifgas tegen de Russische spion Skripal en zijn dochter. De organisatie zal het gas laten testen in internationale laboratoria, zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Zij zei Skripal en zijn dochter liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in Engeland is een man met zijn auto een feesttent binnengereden en heeft daarbij zeker 13 mensen verwond. De man van 21 was kort daarvoor de tent uitgezet. Hij is gearresteerd op beschuldiging van poging tot moord. John Bakker, waar staat het stil? Nog steeds op de A6 vanuit Emmeloord naar Heerenveen... bij knooppunt Jouren, 3 kilometer. Vertraging nu zo'n 20 minuten. Radio 1, NOS langs de lijn. De half drie wedstrijden, de tweede helft staat op punt van beginnen. Bijvoorbeeld in Breda, Nak, Roda en die. Ja, nu begonnen. Tweede helft, 45 minuten moet Roda zien vasthouden. Die 1-0 voorsprong, die prachtige goal vanaf Dijay. Uh, maar Nak uh, speelde goed in de eerste helft en uh, nu een, geen overtreding op Ella Alucci. En dus kan er door Roda gecounterd worden, maar dat lukt niet. En heeft uh, sportsleden de bal voor Nak uit Breda. Nak wil gewoon die drie puntjes toch wel uh, binnenhalen. Want dan kom je op 30 punten en dan ben je heel dicht bij uh, zekerheid voor volgend jaar. En als je ziet dat er... Weer 18.500 toeschouwers hier in het stadion zitten. Dat zijn toch clubs die je dat ook wel gunt. Zonder aanzien des persoons. Want ook Roda heeft natuurlijk een trouwe achterban. Balbezit voor NAC Breda. NAC heeft via Manu Garcia gepaast op, op Sporksleden. Sporksleden nu over de middenlijn. Kijkt vooruit, maar er staat niemand vrij. Dus moet hij eventjes terug. En doet dat door te spelen. Op Karel Metz. En Metz speelt dan de bal weer breed. Naar Pablo Marie. Marie de bal de diepte in. Naar nou Angelino die prachtige voorzetten heeft gegeven. Daar had meer gedaan moeten worden door de aanvallers. Nu ook een goede voorzet, maar die komt in de handen terecht. Van Jurjes. de tweede helft is begonnen. Is anderhalve minuut oud. En angst en beven om ons heen, want er zitten veel Roda-mensen die meegereisd zijn. Uh, supporters, maar ook pers omheen. En die kunnen hun ogen niet geloven, want weer staat Roda voor tegen NAC. Eerder dit seizoen wonnen ze met 1-0. En nu in de aanval met uh, het schot. Oh, op de paal zeg. Wat een knal van Simon Gustafsson. Keihard Buiten het bereik van Bertrams op de paal. Een geweldige uithaal. En uh, zo had Roda zomaar 2-0 voor kunnen staan. Maar staat 1-0 in Breda voor Roda tegen NAC. Ook op het kasteel rolt de bal weer Sparta-Ajax, Arman. Ja, Sparta toch weer goed uit de kleedkamer gekomen hoor. Zet Ajax gelijk onder druk. Het is 1-1 na twee minuten in de tweede helft. Het te gezien in de eerste helft van Kramer. En heel snel daarna, terwijl Sparta eigenlijk nog aan het feestvieren was van... Uh... Die was het ook weer Huntelaar natuurlijk. Die maakte de gelijkmaker. De licht voor Ajax nu achterin. De aanvoerder van Amsterdammer voor de tweede week op rij. de van naar de het Natalia Fico. Op de eigen helft nog hij breed naar Weber. Ging in fout bij de goal van Kramer. De Goal van Sparta dus. Talia Fico naar Van der Beek. Die debuteerde in de allerlaatste Interland. Die eh, dik advocaat coachte bij het Nederlands hoofd. En nu komt hij hem dus tegen als trainer van Sparta. En Ahanach neemt goed over voor Sparta. Gaat ook heel goed. Langs Schöne. Soufien Ahanach schiet ook wel. Maar dat schot meestal net dat beetje overtuiging. Wat Onana echt zou verontrusten. Nu kan hij gewoon rustig naar de hoek gaan. De doelman van Ajax en die bal pakken. Maar toch wel weer een goede aanval. Via die Ahanag. Ajax inmiddels met de licht. 48 e minuut. Vindt Ajax nog ergens de drang om hier iets van te maken? Of blijft het allemaal wat, wat lethargisch en wat tam ogen? Want het is het wel. Het spel van Ajax in de eerste helft. Kluivert aan de linkerkant. Bal naar Huntelaar. Weggezakt uit de spits waarvan de beek nu opduikt. Huntelaar heeft de bal aan de voet. Maar ziet geen aspermogelijkheid. Nog steeds Huntelaar. Dan maar terug naar uh, Weber. Die heeft wel ruimte voor zich. Max Weber, een meter of 5-6 pakt. Die speelt dan van de Beek in. Van de Beek terug op Weber. Wie verzint even de oplossing? Weber in elk geval niet. Die speelt een breed naar Schöne. Wat een ziekenhuisbal van Weber. Die dan inlevert bij aannach. Het is aan Christensen te danken. Die goed doorzet. Dat Aarks de bal weer heeft. Zieg dan. Met de bal naar Kluivert. Rond de penaltystip staat hij. Maar hij, krijgt, mm, hij staat met de rug naar zijn goal. Kan dus ook niet schieten. Ajax houdt wel de bal. Nu met Huntelaar moet even de 16 meter uit. Dan Zieg aangespeeld. Halfwege de helft van Sparta. Steekbal van Zier wordt doorzien. Door Sanoussi en zo neemt Sparta weer over. Het is een echt een heerlijke wedstrijd in Rotterdam. Tempo blijft hoog, ook vlak na rust. Dus nu Sparta met Verhaar. Steekbal op Kramer. Aardig bedacht, maar de licht He? heeft het doorzien. En heeft de bal nu weer te pakken. De Bal gaat dan richting Kluivert. Kluivert naar je echt even speelt de bal dan weer. Daar is Muren. Die draait de verkeerde kant op. Muren naar Aanach. 49e minuut. Aanach aan de linkerkant. Kan hij de bal voorgeven? Op bijvoorbeeld Michiel Kramer. Die ook klaar staat om te koppen. Mocht die bal zijn kant op komen. Aanach tegenover. De licht. Aanach kijkt. Aanach zoekt. Maar speelt de bal terug op Nederland. Sparta wel nog steeds in balbezit. Nederland. Die dan een levert bij Nee, het blijft hier 1-1 in de 50e minuut. Bij deze leuke editie. De 106e in de Ierdivisie van Sparta Ajax.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 It hurts to say California, niet alleen daar. Ellen Clark... Sparta Ajax, Arman. Ja, ook hier inderdaad versjes, uh, Om het maar zo te omschrijven. Maar het is uh, niet zo erg als gisteravond de rens Jongen, Jongen, wat een ellende was dat. 53e minuut, hier 1-1. En een vrije trap voor Ajax. Op een hele aardige plek. Naar nou, het kluivert werd neergelegd door Fischer. Die kreeg geel. Chabot had ook al geel. Centrale duo, dus uh, dat op zijn tellen moet passen Interessant van deze wedstrijd. Schöne en Zieg. Jut en Jul, zoals ik ze dan graag noem bij dit soort vrije trappen. Die staan klaar. Die moeten dan zelf even onderling afstemmen wie hem dan gaat trappen. Hij ligt beter voor een rechtspoot. Dat zou dus Schöne dan moeten zijn in dit geval. Die lijkt het ook wel te gaan worden. Higler heeft de muur op afstand gezet. Lasse Schöne schiet en schiet hem binnen. Schitterende goal van de vrije trappen specialist van Ajax. Lasse Schöne doet het. Loopt naar het uitvak vol Amsterdammers toe. Waarop staat AFC Ajax? 118 jaar, want vandaag wordt het verjaardagsfeestje gewierd. En Schöne zet de Amsterdammers op voorsprong... in deze schitterende vrije trap. En Hoed, ja, dat zijn eigenlijk de mooiste. Die kan daar niks aan doen. Die kan alleen maar stokzij blijven stilstaan. En even naar rechts kijken. En dan zit die bal erin over de muur. Keurig in het hoekje gedeponeerd door het de Deen. Lasse Schöne. En dan staat Ajax dus toch... Gewoon met 2-1 voor tegen Sparta. Is dat niet helemaal volgens de verhouding op het veld. Want Sparta verdient eigenlijk wel meer dan nu een achterstand. Ook het begin in de tweede. Dat was prima van Sparta. Maar je merkte wel dat Ajax beter in de wedstrijd begon te komen. En Kluivert die dus werd neergelegd door Fischer. Die versierde de vrije trap. Die door Scheune wordt binnengeschoten. Het gat met PSV dat moet naar 7 punten. En daar lijkt Ajax nu ook weer naar op weg. Want ze staan dus voor voor het eerst in deze wedstrijd. In de 54ste minuut. Scheune die maakt hem zijn tiende van het seizoen. Prachtige vrije trap en 2-1 voor Ajax tegen Sparta. Roda, Andy. Nog altijd 1-0 voor Roda. En ook hier geldt eigenlijk hetzelfde als bij Armand. Niet geheel volgens de uh, verhoudingen in de, in de wedstrijd. Want uh, NAC probeert het ook in de tweede helft en is uh, sterker dan Roda. Maar die ene goal maakt nog altijd het verschil. Die mooie goal van Aftichai. De bal bezit voor NAC. Wederom maar weer balverlies. Nu uh, Garcia die de bal is kwijtgeraakt. Maar uh, kan Roda er iets mee? Nou, aardig gedaan door Endengue. Maar Endengue raakt de bal ook kwijt. En dan kan Angelino weer gaan kijken. Moeilijke omstandigheden hoor. Met die wind die uh, flink over het veld heen waait en daarvoor zorgt eigenlijk nu speelt NAC met wind mee. Nou een jaartje of veertig geleden zijn we trainen dan er schieten zo gauw je kunt richting het doel. Dat probeerde verschuren ook maar zijn schot ging hoog over. Nu raakt Ambrose de bal kwijt en kan er gelopen gaan worden. Dat ziet Die kan voetballen hoor die kleine maar hij geeft de bal niet goed aan. Af, want Pablo Marie zit er tussen en dan kan Ella Lucci weer in de avond gaan voor NAC. Speelt de bal op Garcia? Goed gedaan. Garcia nu op de helft van uh, Rode EC. Speelt de bal naar de linkerkant? Is die te hard? Nee. Kan door Vloed uh, opgepikt worden? Vloed uh, trekt naar binnen. Vloed kijkt en, uh, met zijn armen. Maakt hij het gebaar van. Naar wie moet hij die bal in vredesnaam afspelen? Het lukt, want de bal komt bij Sporksleden terecht aan de rechterkant. Sporksleden naar uh, Sadiq Omar. Die in het tweede gedeelte van de eerste helft minder hebben gezien dan in het eerste gedeelte. De man met de lange benen. een mooie beweging van Garcia. Garcia met een voorzet richting tweede paal. Kan die bij iemand terecht? Ja, maar wel bij iemand in het uh, lichtblauw met wit. En dat is Roda. In die kleuren speelt Roda. Het is uh, Rosheuvel die uh, vorige week dat Rosheuveltje maakte. En niet te missen kans toch missen. Nu heeft hij de bal netjes afgesproken. Oh, wat een fout. Nee, geen fout. Net niet. Omdat Jurjus goed uit zijn doel komt. En een enorme botsing tussen Sadik Omar en Jurjus. Maar gelukkig staan ze allebei weer. Roda leidt met 1-0 tegen NAC. Hoe debuteert Bo Bensnijder in de Moto2? Hans van Ozenoord. Nou, het lijkt dat hij nu een beetje op gang be begint te komen. Hij lag eerst op de 25e, 26e plaats na één ronde. Is ondertussen opgeschoven naar de 22e positie. En ja, dat is nog geen plek die uh, recht geeft op punten voor het wereldkampioenschap. Dan moet je bij de eerste 15 zitten. Maar nu valt hij weer eentje uit voor hem. Sam Loos onderuit gegaan. Sam Loos, waardoor Ben Snijder weer een plekje opschuift. 21e nu. En voor het eerst rijdt hij een rondetijd van onder de 2 minuten en 2 seconden. Dat betekent dat het tempo in ieder geval bij de Nederlander omhoog gaat. Gaat. En uh, ja, misschien dat dat uh, in het uh, tweede deel van de wedstrijd zijn vruchten gaat afwerpen. We kijken even naar de kopgroep. Francesco Bagnaia, de Italiaan die geldt als een van de allergrootste talenten in deze klasse. Heeft nog niet gewonnen in de Moto2, maar rijdt nu wel aan de leiding. Een voorsprong van 1 seconde op Alex Marquez en Lorenzo Baldassari. FC Groningen maakte een 2-0 achterstand, ongedaan tegen AZ. Maar door een late goal stond de ploeg van Ernest Faber uiteindelijk toch met lege handen. Ja, het, is gewoon, het is gewoon zo zuur dat je in de laatste uh, minuten het uh, nog weggeeft. Je komt uh, uh, een eerste helft. kwam er niet echt in het voetballen toe. kon niet de bal vo uh, voorin uh, vasthouden. Maar uh, goed, uh, Ival overleeft en dan haal je uh, met 0-0 de rust. Daarna starten we goed. En dan en, uh, ja, ook in één keer... Uh, kom je, kom je, je doet met je weer achter. En daarna herpakken we ons en komen we goed terug. En zeker in de eindfase. Uh, ja, hadden we misschien nog meer in gezeten. En uiteindelijk... Uh, ja, een tegen en dan staan we even te slapen. Ja, is dit nou eigenlijk niet alleen maar een wedstrijd van vandaag... maar is dit nou eigenlijk het hele verhaal van Groningen dit seizoen... in één wedstrijd gevangen? Je komt achter, je toont veerkracht en uiteindelijk sta je met lege handen. Ja, te... Nou ja, goed, we hebben wel vaak dit soort wedstrijden gehad. Dus wel, uh, de jongens zijn er wel uh, tegen aan het vechten, maar ze moeten daar... Uh, ja, dit, dit soort leermomenten moet je heel snel uh, gebruiken om, om beter te worden. En zie je ziet dat je ook uh, tegen goede ploegen... Uh, uh, mee kunt voetballen, ook uh, doelpunt kunt maken... en ook voor, uh, voor winst kan gaan. Dan ah, ja, moet je ook wel zorgen dat je het volhoudt... in, in zakelijkheid achterin. En, en dan is het, uh... kost het heel veel energie. Uh, gebeurt er van alles. Is, is het uh, mooi om te zien, alleen je hebt uh, lege handen. Ja, ik vind het weer een prachtig woord... maar het schooljaar is bijna voorbij, hè? Ja, dat zeg je helemaal goed. Dus uh, ja, op het moment dat examens worden uitgedeeld... moet je zorgen dat je ervan geleerd hebt. Maar ook, ook als... Uh, jongen ploeg moet je daarin snel doorschakelen. We hebben het nu heel erg vaak meegemaakt. Het is mooi uh, mooie aan iedereen om daar uh, ja, een stapje extra te doen. Ik, ik denk dat we het kunnen. We, we laten het natuurlijk ook regelmatig zien. Alleen moeten we zorgen dat we het followen in elke wedstrijd. Ja. Het verschil tussen een punt en een nulpunt is, toch, is er toch wel een van dat je, nog, dat je nog niet helemaal het gevoel hebt dat je er bent, hè? denk ik. Nou ja, goed, dat niet zozeer. Het gaat meer om dat je uh, loon naar werken krijgt. Dat je hier uh, ja, dan nog, uh, als je een punt meepakt, voelt het als een overwinning. En zeker uh, zelfvertrouwen, een goede gevoel, neem je dan mee naar Groningen. Ja, en nu zit je toch even met een kaart, dat je, uh, omdat je het uh, uiteindelijk weggeeft. Heim ah, Adafsaroklo. Hij hangt het valsteven over Sparta heen in deze fase. Het is 1-3 geworden. En kerstvers international Justin Kluivert maakt hem. Zijn zevende van het seizoen. Maar toch ruim drie kwart als het niet meer is. Van deze treffer mag op naam komen van Donny van der Beek. Wordt de man van de assist die prachtig wegdraait in het 16 meter. Moet ook heel rustig blijven volgens... Ook het overzicht bewaart en de bal precies goed breed speelt op Kluivert, die dan vervolgens makkelijk kan binnenschieten. Nu een overtreding van Tharia Fico op Kramer. Die Argentijn krijgt geel. Sparta krijgt een vrije trap. Maar ja, of de spanning nu nog terug kan komen in deze wedstrijd. Ik wagen het te betwijfelen, want Ajax neemt nu toch wel heel snel afstand van Sparta. En laat toch even zien in deze tweede helft, in de eerste kwartier, rust Dat de ploeg natuurlijk veel meer kwaliteit heeft dan Sparta in de selectie. Maar dat kwam er allemaal niet uit in de eerste helft. Maar het lukt dus wel rust. Blijkbaar heeft Ten Hag dan wel de juiste snaar geraakt in het kwartiertje. Dat hij zijn spelers bij elkaar had in de kleedkamer. En Ajax loopt dus weg. En die uh, mooie goal van uh, Kluivert op aangegeven van Van der Beek was dus de 1-3 naar die prachtige vrije trap. De 1-2 van Lasse Schöne. Exact een uur gevoetbald. Als Sparta nog iets wil dan zou deze vrije trap daar een uitgelezen moment voor zijn. Als uh, de stappen... Minitieus worden uitgemeten door scheidsrechter de Dennis Hegger. om de muur op afstand te zetten. Want die staat nu op blijkbaar 7,15 meter. 15 en die moet naar 9,15 meter. 15. En dat is nu dan gebeurd. intussen Aha en Verhaar. in overleg met elkaar. De Jut en Jul van Sparta zijn dat wie deze vrije trap dan mag nemen. Net was het Schöne. die binnenschoot op ongeveer dezelfde plek. Nu wordt het Verhaar met links. en die bal gaat een meter of twee. over de goal van Onana. Blijft hij dus 1-3. nog een half uur te gaan. Maar Ajax lijkt dus hard op weg. om het gat met PSV weer terug te brengen. tot 7 punten. 3-1 de in Rotterdam. En Roda lijkt hard op weg aansluiting te vinden met Sparta FC Twente. Andy. Ja, en dat uh, doen ze heel redelijk. Staan uh, 1-0 voor. Uh, nu weer in de aanval. We hebben al een schot op de paal gezien van Gustafsson. Maar ook een schot op de paal van Sadiq Umar. Aan de andere kant. Nu de bal voor het doel wordt weggekopt. Maar weer opgevangen door Rosheuvel aan de rechterkant. Rosheuvel speelt de bal uh, naar Gustafsson. Gustafsson balletje breed. Doet hij goed op Gnatic. Uh, Gnatic uh, dan weer doorspelend op Aoussar. Aoussar kijkt. die loopt er vrij. Ja, mooie aanval hoor van uh, uh, Roda. Dat uh, ook laat zien... Dat dat ze best kunnen voetballen. Ik vind het verschil, kijk vaak naar de Eerste Divisie, toch erg groot tussen het niveau onderin Eredivisie en de Eerste Divisie. Maar ja, je moet maar uit die onderste regionen wegblijven. Zeker van de laatste plaats. En dat probeert Roda. Nu een aardige gevecht om de bal tussen een invaller, Paulo Fernandes, en zijn tegenstander van Steenkisten. Uiteindelijk gewonnen via een vrije trap door Nak. De bal is bij Fernandes. Die speelt hem even terug op sporksleden. Ja, er moet iets gaan gebeuren voor Nak, want ze staan 1-0 achter. En ze dat willen ze graag en zeker voor eigen publiek. En ze doen het best goed. Maar het wil me niet lukken omdat die verdediging goed staat van de rode EC. Onder leiding natuurlijk van de trainer, oud uitstekend verdediger Robert Molenaar. Die wel weet hoe je dat moet doen. Een kleine blessure. Uh, is er nu voor Garcia. Nak staat achter met 1-0 na 62,5 minuut spelen tegen Roda met 1-0. Ja, en als het zo blijft op de beide velden... dan hebben we na vandaag nummer 16, 17 en 18... Sparta 21 punten, Roda 20 punten, Twente 19 punten. Maar we hebben nog een half uur te gaan. Ja, dat is waar. Stel dat het gebeurt. Ik kan me niet heugen dat het in deze fase van de competitie zo spannend was. Ja, het compenseert een beetje de saaiheid van bovenin, zou ik bijna zeggen. <laughs> ja, ja, het, ja. Het, het leuke van de erevisie is uh, die onderste plaatsen. En ja, we kunnen echt wel aannemen dat PSV kampioen wordt. Dus, uh... Ja, als dat gebeurt, dan uh, zit inderdaad de grote spanning van yep. de slotfase van de competitie in de staart van de ranglijst. Er is vandaag een belangrijke handbalwedstrijd... namelijk de finale van de Benelux. tussen de Limburg Lions en Bocholt uit België. Dat is een Richard Onvervalste Nederland-België dus. Dat klinkt ver weg van elkaar, maar dat is denk ik helemaal niet dan, hè. Nee, zeker niet. Deze ploegen kennen elkaar door en door. hebben natuurlijk vaak ook dit seizoen weer tegen elkaar gespeeld. De Benelique die de afgelopen jaren in het handbal steeds verder is uitgebouwd. Sinds 2017 bestaat deze volwaardige competitie uit twaalf ploegen. Zes uit België, zes uit Nederland. En vanmiddag dan in de Maaspoort in Den Bosch. Vooral bekend natuurlijk van het basketbal. Maar vanmiddag... Decor voor een echte handbalkraker, want het beloofde een spannende wedstrijd te gaan worden. Dat was vorig jaar namelijk ook het geval toen Achilles Bochelt ook tegenover Limburg Lions stond. Toen in Hasselt in België, vanmiddag dus in de Maaspoort in Den Bosch. Ja, de Benelik-titel uh, stelt toch wel absoluut iets voor hoor, voor de spelers. Ze genieten van deze competitie omdat er veel weerstand is. Er zijn eigenlijk geen zwakke ploegen waar tegen wordt gespeeld. Het niveau gaat daardoor omhoog. En omdat die competitie de afgelopen jaren steeds verder is uitgebouwd... Groeit het prestige, ook het aanzien, zie je dat zo af en toe ook wel in de publieke belangstelling. Zeker in Nederland, in België valt dat uh, toch nog steeds wat tegen. Maar dit is uh, een competitie waarin de spelers uh, graag willen uitkomen. Begint in september, duurt tot maart in de Final Four. Daar wordt dan uiteindelijk dus de finale gespeeld en die is vanmiddag. En dan komen de ploegen uit België en Nederland weer terug in de nationale competitie, in de playoffs En dan wordt er gespeeld om het landskampioenschap. Gistermiddag de halve finales. Lions ontdeed zich toen van het Belgische Hasselt. 34-27, toch wel een grote uitslag, uitstekende tweede helft. En Bocholt Achilles Bochelt dus, dat won van Aalsmeer in de andere halve finale gisteren hier ook in de... De Maasport in Den Bosch met vijf goals verschil. We gaan om uh, vier uur beginnen. Dat is dus over een uh, paar minuutjes. Sparta-Ajax, Armal. 1-3, Dugal voor Sparta naar Ahnag. Wie heeft die mee? Ahanag of kan die zelf? Ahnag probeert in de korte hoek de licht ertussen en geeft een hoekschop weg. Maar uh, goed hoor dat Sparta gewoon door blijft gaan. Vind ik echt knap van de proef. Want dat zijn twee tikken op brein natuurlijk. Die 1-2 en die 1-3 vlak na elkaar. Van Schöne en van Kluivert, maar Sparta laat het kopje niet hangen. Blijft gewoon doorgaan. En dit is echt een wedstrijd die je misschien wel verliest als uh, Sparta. Maar ook één waar je dan wel het perspectief in kunt zien. Het perspectief dat er dan toch echt wel is. Want als de ploeg zo blijft voetballen, dan gaan die punten echt nog wel komen. Het gaat gewoon goed met uh, Sparta. Ondanks een eventuele nederlaag vanmiddag tegen Ajax. Hoekschop voor Sparta. Linkerkant Anach trapt hem. Lijkt niet te laag. Wordt weggekopt door Schöne bij de eerste paal. Opgevangen door Nires. Die krijgt de druk van Nelon. Maar Nires blijft heel rustig. En een schitterend balletje naar Ziyech. En dit is een counter van Ajax. 3 tegen 2. Dan moet dit normaal gesproken een doelpunt zijn. Ziyech... Blijft rustig, schiet zelf en schiet een schitterend binnen. Ho, Wat een mooie goal, dat is de 1-4. En zo countert Ajax dit perfect uit. Hakim Ziyech met de vierde goal. En zo heeft Ajax binnen een kwartier drie doelpunten gemaakt. Net op het moment dat Sparta er toch nog in gelooft en wil gaan. Levert die hoekschop, die wordt weggekopt bij de eerste paal. Niets op. En is het Schöne die met een schitterend balletje Zieg lanceert. Die heeft dan nog wel wat spelers met zich mee. Maar uiteindelijk gaat hij gewoon lekker zelf. Na een rush van een meter of 20-25. En schiet hij hem prachtig binnen in de verre hoek. Buiten bereik van Jannik Hoed. Geweldig doelpunt, De assist van Schöne. De goal van Zieg. En 1-4. En dan is het allemaal toch wel heel snel gegaan. Bij Sparta tegen Ajax. En dan is de spanning hier natuurlijk wel weg. En zal Sparta ook wel beseffen dat dit niet meer goed gaat komen. Nu is het een kwestie toch vooral van verdere schade beperken. Want er is hier niet heel lang geleden een thuiswedstrijd gespeeld... tegen een andere grote ploeg, Feyenoord, waar het heel snel van kwaad tot erger ging. Dat was het einde van Alex Pastoor. Een dik advocaat met de ervaring die hij heeft... zal de spelers nu toch wel vertellen dat het nu wel even klaar is. Gewoon dichtmetselen en meer goals, uh, tegen goals voorkomen. 1-4 in de 67e minuut. Ja, een domper voor Sparta. Uh, heel slecht nieuws is ook dat uh, Roda voorstaat voor de Spartanen. Uh, hebben ze nog kans uh, dat het gelijk wordt? Uh, hoe zit dat, uh, Andy? Ja, wat dacht je zelf? Nog 23 minuten te gaan. Vallen ze aan, Nak? Ja, al de hele wedstrijd eigenlijk. Nu een vrije trap vanaf de linkerkant. En uh, dat kan iets opleveren als de lange mensen mee naar voren zijn. De bal gaat richting Omar, maar die bal is niet goed. Is te hard en te ver over de toch uh, 1,93 meter 93 lange Nigeriaan heen. En dus gaat de bal over de achterlijn. Uh, ja, Nak blijft maar aanvallen en blijft het maar proberen. Maar een beetje pech ook met schoten van uh, onder andere twee keer Rai Vloed. Die niet echt uh, gelukkig is met zijn schoten. En Nak gaat zo dadelijk weer een keertje wisselen. Als Julius, de keeper die een uitstekende wedstrijd speelt. De keeper van Rode EC. Echt een van de uitblinkers in het team. De bal weer in het spel gaat brengen via de doeltrap. Tegen de wind in. bal blijft lang in de lucht hangen. Maar wordt dan doorgekopt door Njatic. Opgevangen door Nak. bal gaat weer de diepte in. Wordt met moeite door Chris Koem weggewerkt. Maar de bal blijft binnen. Niet over de zijlijn. En dan kan Ella Lucci de bal oppikken. Ella Lucci speelt de bal breed op verschuren. Kan... Verschuur, Arno Verschuren er iets mee. Nou, hij speelt een breed naar Sporksleden. En zo is het eenrichtingsverkeer. Met de wind in de rug. NAK. Maar wel wind tegen vanwege het ene doelpunt. De invaller speelt goed vooralsnog zo van de slalom. zich Een slalom die uiteindelijk gestuurd wordt door en denken. Uh, een denge. Uh, een slalom die ik hier ooit in dit stadion eerder heb gezien. Van een ene meneer uh, uh, Zlatan Ibrahimovic die het uh, geweldig deed. We gaan straks een uh, wissel krijgen aan de kant van Roda... waar uh, Giuliano van Velzen klaar staat om uh, in te vallen. Die uh, lange spits krijgt een klein tikkie. Omar uh, uh, uh, gaat wel tegen de vlakte, maar krijgt geen vrije trap mee. En nu wil Robert Molenaar snel wisselen. Er gaat eens dus even kijken. Af jij. Want die is geblesseerd. Die ligt op de grond. Die gaat naar de kant. Wordt vervangen door Van Velzen bij Rode EC Roda. Dat nog steeds leidt met 1-0 tegen Nak. Eén wedstrijd is afgelopen in de eredivisie van deze zondag. AZ tegen Groningen eindigde in 3-2. Bij NAC Roda is het dus nog steeds 0-1. Bij Sparta tegen Ajax staat het 1-4. En dan krijgen we nog straks als toetje van dit weekend... volle tegen Feyenoord. En daar staat toch echt nog wat op het spel. Je moet even doordenken, maar als Feyenoord wint... dan gaat het naar de vierde plaats. En stel dan dat AZ de beker wint... dan geeft de vierde plaats rechtstreeks toegang tot Europa. Oh. Dus je wil best vierde worden. Ook dat is nog een soort van spannend. Dat jij dan na al dat schaatsen nog weet joh, hoe dat in elkaar zit. Ja. <laughs> Ik hou er wel eens wat bij. Tot zo. Tot straks. Oh, hey.